Dit is Jeroen Jepkema met het TNW journaal De dader die gisteravond drie mensen met een mes verwonden in het centrum van Den Haag is nog niet opgepakt, meldt de politie aan het AMP. Er is de hele nacht gezocht, zegt een woordvoerder. De dader stak in een drukke winkelstraat in op het winkelend publiek. Zeker twee meisjes die gewond raakten, renden daarna in paniek een filiaal van Hudson's Bay in. Het motief van de dader is onbekend. Alle drie de slachtoffers zijn minderjarig. Ze konden gisteravond laat het ziekenhuis verlaten.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 Het weerperiode met zon en vrijwel overal droog. Langs de kust kan nog een buitje vallen. Het wordt 7 graden. Morgen vooral in het zuiden grijs, in het noorden en midden ook wat zon. En dan wordt het 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 sila groep heel zit in mijn we gaan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 di uomini Yeah Entrai e fatti un bagno caldo C'è una cappatoio toy azzurro Fuori piove un mondo freddo That's ah, wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you. Chips, chips Chibom, chibom. Doododododoo, chibom, chibom. Doododododoo. Chibom. Okay. Goedemiddag uh, luisteraars, u bent weer terug in de uitzending van ZFM Oud Zandvoort. We praten in dit programma met uh, Nel Doornekamp van haar meisjesnaam...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 Dat de radio kwam. De trekschuit net niet. Wel de paarden trok. Ik heb mijn bed niet gezien. Ik hield mijn ogen niet droog. Toen Lindbergh destijds. De oceano vervloog. Bij de eerste Tour de France. Stond ik vooraan. En ik heb aan de wieg van de film gestaan. Ja hoor.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 Dan brengen je rust en je problemen, die nemen ze mee je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 Ja, oh, dat zou, wel weet ik, ik, ja. ik best kunnen. Uh, oh, ja, die wonen in de, de kus, is het? Nee, nee, nee.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 Nou, dat resulteerde dus in drie ochtenden per week werken bij het huis en de bij, nee, bij het eh, nieuw in de Unicum. Unicum ja. Dus dat was weer in uniform. Nou, kijk eens eventjes. Dus, nu heb ik er niet meer. Nee, dus jouw droom van verpleging is er toch een heel klein beetje uitgekomen. Ik heb het tien uitgekocht. jaar mogen doen, dus Zo. ja.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 Hij heeft na zijn school, lagere school heeft hij een opleiding proberen te volgen voor etaleur. Maar dat werd in de oorlog was dat niks meer. Toen heeft hij, uh, is hij opgeroepen om... Nee, eerst heeft hij in de arbeidsdienst gezeten. En toen hij daaruit kwam, zeiden ze... Je hoeft niet naar Duitsland, want je hebt in de arbeidsdienst gezeten. Maar dat was natuurlijk niet waar. Hij heeft ook nog een oproep gehad voor uh, Duitsland, in Berlijn. Heeft hij samen met mijn broer nog gezeten...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 Die hadden daar. Alleen collecteren deden ze dan wel. Als wat was op het circuit. Maar voor de rest niet. Ondertussen draait de afstitel muziek. Nel, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview. Er We zijn weer heel wat wijzer geworden over het rijlen en zeilen. Hoe het... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.